Een beetje collar beetje dat kan zingen. Tralado in Mi faso. dans erbij, het is te dol. Ik leef zoveel, lachen uit en speel, met mijn fluit te flauw, las ik elk verhaaltje uit, wit, wit, wit, wit, wiet. Kleutertjes, nu opgelopen, nu gaan we beginnen. Tralladoor in ik ben een beetje collar Nou wel, dat je bier te gol bent en dat je zingen kan. Ja, en dansen kan je. Eigenlijk alles kan je. Maar wij vervelen ons. Weet je daar ook wat op colagol Nou, uh, luister maar eens naar de muziek. Dat is de muziek van een gamofoonplaat die bij de kinderen opstaat. Daar zitten wij doorheen te praten. We praten van muziek hoor. Oh, maar dan weet ik wat. We vervelen ons toch? Dan gaan we iets spelen. Ja, maar de muziek speelt toch al. Hé, hey, luister nou. De kinderen hebben die plaat niet opgezet om jou te horen mopperen. Ik stel voor om een verhaal te vertellen. Met z'n drieën. Goed idee. Maar welk verhaal? Nou, uh, gewoon iets dat echt gebeurt en uh, spannend met rovers en boeven. Afgesproken. Het gebeurt echt. Maar moet dat met rovers? Als het spannend moet zijn, kan je niet zonder boemannen, rovers en andere spuis. Maar ik vind het goed. Ik spoor er overigens wel weer op. Nou, laten we dan maar beginnen, anders krijgen we ruzie. En dat is niet leuk waar de kleuters bij zijn. Ik stel voor dat we ons de beurt aan de luisteraartjes vertellen wat er in het bloesembos aan de hand is. Coracol, ga je gang. Er was eens... Niks er was eens, we zijn er toch? Hector, laat Coracol nu eventjes aan gang gaan. Zo wordt het nooit spannend. Laten we nog even naar die muziek luisteren. Waar doet dat jullie aan denken? Iets met natuur, lekker rustig, warm weer en zo. Ik zie bergen en witte wolken tegen een felblauwe lucht. Goed, dat hou ik erin. Luister. Het is een hete dag in het Bloesembos. Het bos waar Beertje Konarko woont met zijn vader en moeder en vriendjes. Twee van de aardigste vriendjes van Conarco, Hector de Rat en de Raaf, spelen het meeste met hem. Als de zon weer schijnt in het bloesembos Dan spelen wij ons spel Soms zijn we in de jaar Dan weer boef en ook wel stoere cowboys Die woest langs berg en dal En waar gaan het is wel niet echt en we doen het alsof, want we doen nooit een vlindertje kwaad. Heel het bloes een bos voor onze pruilie, een heuvel, een ravijn en de zandbak, de woestijn. Het is plotsklaps veranderd in een prairie. Dat is één grote zandvlakte. Er zijn hoge bergen van steen die bijna tot aan de hemel komen. Zo hoog zijn ze. Overal groeien en bloeien cactussen, Maar dat is dan ook de enige plant die er is. Verder is er alleen de zon. Een brandend hete zon die zinderend zijn hete stralen laat neerdalen op de drie vermoeide cowboys. Colargo de Raaf en Hector de Rat. Oh, ik wou dat ik een cactus was. Dan had ik het niet zo heet. Hoe ver moeten we nog? Oh, pff, ik zweet als ik weet niet wat. Laten we even rusten in de schaduw van die cactus daar. Ik hou het ook niet meer uit. Hier in de buurt moet om grizzly echt wonen. Ik heb hem nog een brief gestuurd dat we er aankomen. En een grizzlybeer verhuist niet zo gauw. Wat zo'n oude grijze er aan vindt om in dat hete zand te gaan wonen. Hij schijnt ook nog een dochtertje te hebben, hè? Ja, Grieselien. Dat is mijn nichtje. Ik ben benieuwd of ze weer dikker is geworden. Ze eet namelijk zoveel. Eten, eten, wat is hier dan te eten? Oh, maar niet te spreken van drinken. Oh, wat heb ik een dorst. Vrienden, ik ben eventjes omhoog gevlogen om te kijken of er al iets te zien is in de verte. Nou, het is triest hoor, maar niets dan zand. Zand, en Zand? Juist. Dus vrienden, we hebben nog een hele reis voor de boeg. Ik sta voor om alweer op te stappen. We zullen er toch doorheen moeten. Wisten jullie dat er hier indianen in de buurt wonen? Ja, daar is een hele goede vriend bij van mijn oom Grisli, Een hele aardige man. Maar uh, ik begin een beetje ongerust te worden. Ben je soms bang? Vind je het eng? Uh, nee, maar ik zou toch wel graag vanavond, voordat het donker wordt, bij oom Grisli zijn. Conor we wilden een spannend verhaal. En nu het een beetje ingewikkeld wordt, wil je naar huis. Nee hoor, ik dacht het alleen maar. Kom, we gaan verder. Het begint wat donker. Is er vaak vreselijk eng en meestal s nachts een herrie. Het gaat te keer, te keer, om grislier. Niet warm meer in de woestijn. Nee hoor, koud. Hoe dat mogelijk is, is mij een raadsel. Rillend en bibberend zitten de drie avonturenmakers tegen elkaar aan. Ze zijn een beetje bang door die geluiden. Maar ze durven het niet te zeggen. Ze willen stuk voor stuk een held zijn. Cowboys zijn toch altijd helden? Nou vergeet het maar Is die koude nacht nou nog niet om? Hadden we maar dekens meegenomen Ik ril als een natte kikker. Om Grizzly heeft altijd lekkere hete soep Die staat dag en nacht te pruttelen op het fornuis Oeh ik heb het ook zo koud Ik zie aan de horizon al een sprankje licht verschijnen Dat betekent dat de zon opkomt Moet houden mannen ik wou dat ik een rijke rat was, Dan kocht ik een heleboel kachels en die zette ik overal neer, zodat niemand het meer koud had. Schiet een beetje op, zon. Laat hem maar vast gaan lopen, dan worden we warm. Kom op. De stoere woestijnreizigers zetten er stevig de pas in. Ik bedoel, dat ze flink doorlopen en dat het helpt. Want opeens, achter de zoveelste cactus links om de hoek, zien ze het kleine gezellige huisje van Omgrisli. Hallo, ik dacht al, waar blijven jullie? Pech gehad onderweg. Ah, wat u pech noemt. Het was nogal zanderig en droog, meneer Grijsli. Oom Griesli heet die, domme rat. Dag oompje. Wat zijn we blij dat we er eindelijk zijn. Waar is Griselientje? Die maakt net wat cactusmelk klaar met cactusboterhammen. Kom binnen. Die twee andere heren, zal ik maar zeggen, zijn zeker je vriendjes. Al een hele tijd. Dit is de raaf en die, die rat, dat is Hector. Wordt hier alles van cactus uh, gekookt, meneer Grisli? Ik bedoel, heeft u ook iets met de ham meegebakken? Sst! Dat mag je toch niet vragen, Hector? Nee hoor, oom, hij meent het echt niet zo kwaad. Een schitterend huis heeft u hier. Alles zelf gemaakt? Ja, van cactussen. Dag Grizzeline, hoe is het met jou? Oh, je bent helemaal niet dik geworden. Ik doe aan de lijn. Magere cactusmelk zonder suiker. Dag allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Want het was hier zo saai Wat? Saai? Saai? Oh, maar daar weet ik wat op uh, Wil je een avontuur? Is dat wat je zoekt? Oh, maar ik doe alles voor je Al moet ik op mijn kop gaan staan voor je Ik zal goud voor je zoeken En dan word ik rijk En dan kan ik alles voor je kopen Als je goud hebt, ben je rijk heb ik daarmee ongelijk, kan je kopen wat je wil En dat is toch geen peulenschil? Een motorboot, een boerderij, een brontal met een zweep bij? Een luchtkasteel, een klarinet, twee kaatsenballen in een net Een poppenkast, een klapsigaar, een pop met vlechten in het haar Een olifant, een kandelaar? een snoezig jurkje kant en klaar lieve verhaal, ik zie iets glimmen in het zand lief, wat krijg ik het benauwd. Kijk eens hier, die kleine korrel in mijn hand. Waarom belas je me nou, dat is goud. Flonkerend, de glitters springen in het rond. Wrempel als je me nou, dat is goud van riedel die op sasa. Ik heb het goud kort la la la la. die op Sake. Ik heb het gevonden, de aladiyeh. ik ben rijk. Ik ben de rijkste rat die er is op de wereld. Ik heb echt goud gevonden. Mooi glimmend goud. Zo ben je arm en dan rijk. Hector heeft zich vreselijk uitgesloofd voor Grieselindje. Hij is als een tolle rat gaan scheppen in het zand en heeft een echte schat aan goud opgegraven. En goud is net als centjes. Met goud kan je van alles kopen. Een zak vol goud heeft hij. Dit verandert het hele verhaal. Zeg Hector, wat doen we nou? Nu je rijk bent, ga je zeker een reis om de wereld maken met een vliegtuig. Niks te van doorgaan met het verhaal. Ik blijf een eenvoudige rat, hoor. Geld maakt een rat niet gelukkig. Nu kan ik al die kachels gaan kopen om de wereld warm te maken. Goed, we gaan verder. Na de vermoeiende reis gaan de raaf, de rijke rat en ik, eh, uh, Kol, lekker naar bed. Binnen enkele ogenblikken slapen ze als rozen. Hoor maar. Oh. Als iedereen in diepe slaap is... verschijnen er plotseling een paar onbekende figuren... aan de buitenkant van het huis van oom Het kan niet anders of het zijn boeven. Dat zijn slechte mensen die dingen stelen en iedereen bang maken. Ze sluipen tot dicht bij het raam... en een van de rakkers schuift het open en klimt naar binnen. Die schurk wil de schat afpakken. Hij schuifelt door de kamer... En ziet bij de schemerlamp de zak met goud staan. En ja hoor, hij steelt hem. Hij pakt de zak zomaar weg en glipt vliegensvlug en doodstil het huis weer uit. Weg schat. arme rijke rat. De volgende morgen, niemand wist het natuurlijk, zat iedereen aan het ontbijt. En wie wil er een gekooktijdje, hard of zacht? Ik heb ze in alle maten. Ik heb een cactuskoek met stro. Wat gaan we doen vandaag? Ik wil naar die lieve indiaan, je weet wel. Zou hij thuis zijn, om Grisly? Hij is al oud, dus hij heeft niet veel meer te doen. Ik denk wel dat hij thuis is. Maar moet het goud niet naar de spaarbank gebracht worden? Dat is echt veel te gevaarlijk om in huis te hebben. Als er dieven komen, is het te laat. Dat is een verstandig idee, beste oom Grisly. We moeten naar de spaarbank, mensen. Niks indianen verhalen, Hé? Hey? Maar Rimpel, wat is mijn goud? Hebben jullie mijn schat gezien? Lieve help, ik ben bestolen. Die vuile boeven, die vuile boeven, ik ben bestolen en alles is weg. Alles is weg, alles is weg. Mijn mooie goud, dat is gejat. Ik ben weer arm als alle ratten, wat zonde, alles weer voedsel, weg is mijn schat. Vuile boeven, vuile boeven, ik ben bestolen en alles is weg. Als ik ze in mijn handen krijg, dan zullen ze er nog van lusten. En als ze willen gaan schreeuwen, dan zeg ik zwijg. Geef gauw die schattere vuile boeven, die vuile boeven. Ik ben bestolen en alles is weg. Alles is weg. Het anders zo rustige huisje van Oom Grizzly in de prairie is in rep en roer. Hector's mooie glimmende goudkorrels zijn gestolen. Iedereen rent door elkaar heen om te zoeken naar de schat. Maar nee hoor, de schat is weg. Gestolen door hele enge boeven. Oh, wat een ellende. Nou ben ik weer arm. Niet dat dat zo erg is, maar ik kan niet hebben dat ze iets van me stelen. Dat doe ik toch ook niet bij een ander? Ik had buiten verschillende voetsporen in het zand gevonden. Dat betekent dat er meer dan één dief in het spel is. Nou, wat je spel noemt. Kunnen we niet iets anders spelen? Nee, nu wordt het juist spannend. De boeven zijn met de Noordersom vertrokken. Zo heet dat altijd. We moeten ze achterna. Wie gaat ermee? Zomaar die woestijn in met die wilde dieren, tijgers en kamelen. Hoewel... Ik ben toch eigenlijk vreselijk kwaad op die boeven. Kom, aan! Wacht even, wacht even, wacht even. Ze zijn vertrokken met paarden. Dat zie ik aan de hoefsporen in het zand. Om Grisly weet misschien wel raad. Hij woont hier per slot van rekening. Weet u hoe we de boeven te pakken kunnen krijgen, oompje? Het lijkt me het beste dat jullie even langsgaan bij onze indianenvriend. In ieder geval moet jullie Grisly meenemen. Zij weet de weg hier op de zandvlakte. Ik ben echt te oud voor dit soort avonturen. Maar nou, nou wil ik even vertellen. Luister, kan de muziek nog spannender gemaakt worden? Ja, lekker. Beertje Colargo, de zwarte raaf en de rat gingen op weg naar de oude indiaan die in een wigwam woont verderop achter de kaktussen. De oude man zat een pijpje te roken, een zogenaamde vredespijp. en sprak daarbij onverstaanbare woorden in zijn eentje. Hiel, hai, hai, hi -hi, poef, poef, dat ugg geloof ik omdat hij hoestte van die pijp. Hij zag er prachtig uit en zat vol met gekleurde veren. Het drietal legde uit wat er gebeurd was en vroeg hem om raad. De wijze man gaf een grote landkaart aan de raaf en een zak. Maar die mocht niet worden opengemaakt. Behalve als ze zeer zwaar in de moeilijkheden zaten. Pas dan konden ze de zak om raad vragen. Altijd handig dus. Zo groette de oude indiaan beleefd en hij schudde vriendelijk met zijn verentooi. Nu moeten we nog paarden hebben en eten voor onderweg, jongens. Kunnen we niet met een helikopter gaan? Dat gaat veel vlugger. Griselien, ga je mee? Wat een dolle plannen hebben jullie, zeg. Zou je niet aan mij vragen wat we moeten doen? Ik ben toch de plannenmaker. Goed zo, Raaf. Zing het maar. Ik heb een plan, een goed en degelijk plan. Die schat die komt terug, komt voor elkaar en vlieg ons vlug. Vrienden, we gaan op reis, een lange verre reis. Wie gaat er mee door de woestijn? Goed idee. Dan maken we een wagen en ik ben de koetsier. Wat spijkertjes, een hamertje, vier wielen en een kamertje. Dan bouwen we een koets, we sleutelen iets goeds. Dan vragen we de paardjes of ze ook mee willen doen. Is dat geen plan? Wat zeg je daar nou van? Die schat die komt terug, komt voor elkaar en vlieg ons vlug. Vrienden, we gaan op reis. Een lange, verre reis. Wie gaat er mee door de woestijn? Goed idee! Dat is een schitterend plan, meneer de Raaf. Ik ga verder met vertellen. Er wordt dus een soort postkoets gebouwd: zo heen als waar een koningin in rijdt op zondag, met paardjes ervoor. Het hele bloesembos is nu echt een prairie geworden. Er wordt druk heen en weer gelopen om alles op tijd in orde te brengen. Ik zeg het nog één keer. Een koets is een huisje op wieletjes. Er moeten er twee binnenin kunnen zitten en twee op de bok. En ik dacht dat er paarden voor de koets liepen. Wat is dat dan? Wat doen we dan met die bok? De bok is de plaats voor de koets, Suffie. Daar ga ik op zitten met de raaf, hè meneer de raaf? Ja. Met een zweep. Daar kan je mee knallen. Hop, paardje, hop. Alles goed en wel... Maar we hebben geen paarden. Uh, zal, zal ik voor paard spelen? Oh nee, wacht even. Ik zal er een paar vangen. Ach nee, Malle Rat. De paardjes van het circus willen wel meedoen. Ik vlieg wel even naar de paardjes toe. Ze doen vast mee. Ga jullie de koets in elkaar zetten... en uh, de koffers moeten nog gepakt worden. Tot zo. De raaf vliegt met zijn zwarte vleugels weg over de zandvlakte... die bezaaid is met cactussen. Het is heet geworden... en er wordt gezwoegd en geploegd aan de koets... Spijkertjes en hamertjes Iedereen is opeens handig Ja, behalve de rat Die loopt de kermen door het zand Oh, ik doe het niet meer hoor, dit is geen leuk spel Oh, ik heb op mijn poot geslagen Kijk eens, ik heb een hele dikke poot Oh, ga jij maar vast de koffers pakken En neem ook wat te eten mee en te drinken Oh, daar is de raaf En, is het gelukt? Ze komen eraan Ze zijn vreselijk kwaad op die vuile boeven Is alles klaar? We moeten bijna opstappen Waar is Gizelientje? Gaat ze nog mee? Hier ben ik al. Kan ik instappen? Hector, mijn handtasje hou ik bij me, hoor. Daar zit mijn oude kloonje in. Geef maar hier. Jawel, voorstin. Zit u goed zo? Mensen, lief had de verbeelding voor zo'n klein bierinnetje. Allemaal instappen. We vertrekken. Hoppaardjes rennen door de prairie. Leven het zand van de woestijn. Met mijn cowboyhoed hoed en dat hoedje staat nog goed. Is het cowboy leven zo fijn? Kijk eens naar mijn wagen en let eens op mijn zweet. Zie de paardjes draven, zo stevig in de gnee. Door het verre beste, de hete zonnegloed. Oh, moedertje, ik word niet goed. Met Als ik jou zie, voel ik me vrij. Kom, zet hem op, paardjes ren in galop. Wij gaan de dief achterna. Loop paardjes snel, want we krijgen ze wel. In de gevangenis, ja. O, oh, stoute boeven, nee, je mag niet steken. Is verboden door je moeder Wat niet van jou is, daar blijf je van af Anders dan krijg je voorstraf Droog brood en water en wat bruine bonen En nog een houtje om te eten Kom zet hem op, paardjes ren in galop Wij gaan de dief achterna Loop paardjes snel, want we krijgen ze wel and it's